Overdag wisselend bewolkt en buien. Dan wordt het 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Kilijnen Plach. Goeienacht en hartelijk welkom bij het tweede uur van Casa Luna. Als u vorige uur heeft gemist dan ja, is dat natuurlijk hartstikke zonde. Maar gelukkig biedt onze site uitkomst casaluna.ncrv.nl. En dan bent u weer helemaal bij. U kunt de uitzending natuurlijk via podcast terugluisteren... en u sowieso aanmelden voor de nieuwsbrief. Als u dat nog niet heeft gedaan, wordt het de hoogste tijd om te doen. Kunt u zien wie we allemaal te gast hebben. Elke week schrijft een van de presentatoren een column op. Er staan filmpjes op de site van de gasten die we hebben. Dus van Einhoek Tan, de modejournalist die afgelopen uur te gast was heeft uh, mijn collega Elsbeek ook een mooi filmpje gemaakt. Dus ga vooral ook even naar de site kazaluna.ncrv.nl om dat te bekijken. Met Anouk hadden we het uh, over mode, over uh, de seksualisering van uh, reclame... als het gaat om mode en uh, vrouwen die als lustobject worden neergezet. Maar ook over wat kleding nog zegt over je en dat het allemaal een beetje wat anoniemer is geworden... en ja, weinig identiteit meer met zich heeft. En de vraag is natuurlijk of dat bij u het geval is. Daarom heb ik één hele eenvoudige vraag aan u. Namelijk, hoe ziet u eruit? 0800-1121 is het telefoonnummer. Dus 0800-1121. Heel eenvoudig, hoe ziet u eruit? Bel op en ga u zelf eens beschrijven. En dat is misschien nog moeilijker dan je denkt. Want wij zaten al zelf. Ja, wat ga je nou zeggen over jezelf? Nou ja, een beetje nietzeggend iemand of zo. Nee, daar nemen wij geen genoegen mee. Wij willen een ideale beschrijving hebben. En natuurlijk ook weten waarom u er zo uitziet... en wat voor gevoel u daar zelf bij heeft en wat u daarmee wilt uitstralen. 0800 1121... Mocht u nou bij het internet zitten en u gaat bellen... dan is het natuurlijk leuk om ook een fotootje van uzelf te mailen. Naar kazaluna.ncrv.nl Dan kunnen wij eens kijken of wij het eens zijn met uw beschrijving. We gaan we eerst even naar muziek luisteren... en dan gaat u ondertussen even bedenken hoe u eruit ziet. En ons bellen op 0800-1121. Met soul man. De vraag van vannacht is heel eenvoudig. Hoe ziet u eruit? En dat heeft alles te maken met de uitzending van Het Eerste Uur... waarin we modejournalist Ainoek Tan te gast hadden. en Toen ging het over kleding en wat het nog zegt over iemand. Of het je identiteit geeft of niet. En we hebben een mailtje gekregen van Destiny. Die schrijft hoe ik eruit zie. Dat is een goede vraag. Ik werk bij onze Nationale Luchtvaartmaatschappij... waar we door een bekende Nederlandse ontwerper in een nieuw uniform zijn gehesen... En neem dat gehezen maar heel erg letterlijk. De ontwerper, die overigens heel erg mooie kleding maakt tussenhaakjes voor maatje 34 tot 36... heeft zich vergalopeerd aan strakke uniformen... waarin erg slecht te functioneren valt als je geen maatje 34 hebt. Hoe ongelukkig we ons voelen in ons nieuwe corset... sluit helemaal aan bij de visie van de gast van vanavond. De ontwerper heeft vooral gekeken hoe wij er zo sexy mogelijk uit kunnen zien... en niet wat onze uitstraling is aan het eind van de dag... als je het liefst dat uniform in de vuilnisbak zou willen gooien. Goed, ze heeft vervolgens ook nog de tip gegeven... van als je nou voorletters, de eerste letters van voor- en achternaam verwisselt... Dan heb je een beetje een idee eh, hoe er gedacht wordt over de kleding van deze ontwerpen. En ik kan u vertellen dat Mart Visser degene is geweest die eh, het ontwerp heeft gemaakt. Dus nou ja, draai de M en de V even op. Dan kom je op een misser uit. 0800 1121 is het telefoonnummer. Hoe ziet u eruit? Bert, goeienacht. Ja, hallo. Nou, hoe ziet u eruit? Nou ja, wat, wat wil je weten? Nou, begin maar met het hoofd. Het <laughs> hoofd. Nou, ik ben grijs. En zit er nog veel haar? Kaal of kalend? Ja, ik, Nee, helemaal. Ik heb uh, heel veel haar. veel haar. Eigenlijk is het te lang. Ik zat net te denken... ik moet maar eens even naar de kapper. Maar ik doe het eigenlijk verkeerd, zit ik te denken. Het gaat er niet ja. om uh, wat je zegt. Jij vraagt aan mij van, uh, nou, wat wil je weten? Nee, ja. hoe zou jij jezelf omschrijven? Daar gaat het om. Uh, nou, ik ben wel tevreden. Ja. Ik heb uh, geen bierbuik. Geen bierbuik? Dat vind ik heel wat. En ik heb geen snor en ik heb geen baard. En dat is bewust? Ja, dat is heel bewust, ja. En die bierbuik ook? Ja, heel bewust. Ja, want dat vind ik verschrikkelijk. Is dat als ik een... soms mannen zie lopen van, uh, uh, die nog geen veertig zijn, al met een helmje onder een uh, t-shirt, <laughs> denk van, uh, waar ben je mee bezig. Ja. Dus, dus jij traint daar ook serieus op? Nou, nee, ik let wel even uh, op wat ik eet wat okay. ik drink en zo. Ja. Maar als we het dan over mode en kleding hebben, hoe zou je dat omschrijven? Nou, ik kies meestal voor uh, iets wat gewoon lekker zit. Ik bedoel, ik vind het eigenlijk niet zo belangrijk. Uh, uh, of het uh, modegevoelig is, of dat het weer een trend is, of, of wat dan ook. Maar gewoon, ja, als ik uh, voor de spiegel sta, dan denk ik van nou, het zit lekker en okay. uh, prima. En, en vertel dan eens, wat had je vandaag aan? Uh, vandaag ja, had ik een spijkerbroek aan en uh, een overhemd met een t-shirt eronder. Ja, dat is te algemeen. Overhemd, t-shirt, spijkerbroek. Nou, wat wil je, meer, wat wil je nog... Nou, wat kan ik meer van maken? Overhemd, is het uh, getailleerd? Zit het ruim? Is het met blokjes? Is het met streepjes? Is het een effen kleur? Uh, uh, uh, effen. gewoon even. Lichtblauw. Oké. Okay. Ja, en, een, uh, en dan gewoon een spijkerbroek. En, uh daaronder onder uh, schoenen, meestal hè? Ja, toch wel. <laughs> ja, toch wel. Ja. ja, dan ga ik vanuit dat dat zo is. Ja. Maar is, wil jij ook iets, heb je het gevoel dat je iets wil zeggen ook met je kleding? Of zeg je het is wel een deel van wie ik ben? Want daar hadden we het vorige uur overheen. hoe hoeverre zegt ja, het iets ik over... Ja, ik denk wel dat ik wil zeggen dat het, uh, Ik heb uh, bijvoorbeeld een, een vuurlijk hekel aan uh, stropdassen bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus dat Ja, ik wil een beetje noord overkomen, denk ik. Is dat dan ook een hekel aan autoriteit? Of uh, moet ik ja, dat niet samen ja, zien? Ja, ja, ja, dat heb je helemaal goed gezien. Ja, zie ja. je. Dus dat geeft al iets aan over het karakter. Ja. ja. Nee, ik, vind, ik vind namelijk zo dat mensen die... Uh, ik ken veel mensen die stropdassen dragen. en uh, Die gaan er in hun vrije tijd... Gooien ze dan al het druk van hun af. En dan gaan ze er zogenaamd vrije tijd uh, bij lopen. Mm -hmm. Maar het zijn uh, een beetje twee gezichten. Ik denk, uh, wees gewoon jezelf en uh, maar goed, er zijn bepaalde beroepen waar je schijnt een stropdas te moeten dragen ja, ja. in de accountancy en dat soort zaken. Dus ja. Nou ja, wat Destiny natuurlijk net mailde over het uniform wat zij moeten dragen, ja, die heeft ja. ook weinig keuze. Als ik het zo lees, ja, als, ja. als ze de vrijheid had wat andere kleding volgens, ja. mij, uh, volgens ja, mij dragen. Ja, maar als het zo zou zijn dat mijn werkgever zou zeggen van jij moet bepaalde kleding dragen, dan uh, zou ik afhaken. Ja, serieus? Ja, zeker. Ja, ja, ja, ah, okay. ja. Dus ik ja. ben blij dat je de vrijheid hebt in ieder geval. Zeker weten, ja. ja. En spijkerboek is ook geen probleem naar je werk? Nee hoor. Nee. Wat doe je voor werk als vraag mag? Ik ben ambtenaar. Je bent ambtenaar? <laughs> Dat is ook weer ja. zo lekker algemeen, hè? Heerlijk algemeen, ja. <laughs> ja. waar dan? Wat zeg je? Waar dan? Wat doe je dan? Uh, ik hou me met uh, cultuur bezig. Oh, nou dan heb je het in ieder geval druk genoeg. Ja, zeker. Nog wel? Ja. Ja, zeker. En uh, ja, daar mag je ook een spijkerboek dragen. Ja. En dan moet je eigenlijk geen stropdas dragen, toch? Maar kom je dan in contact met veel mensen... waarvan uh, voorheen altijd uh, het plaatje was wat, wat geitenrollen, sokkerig... van die cultuur? Uh, ja, ik kom nu al mee in aanraking. Ja. Maar dan wil ik me toch een beetje van, uh, van uh, vervreemden, zeg maar. Want uh, ja, dat dat, zweertje, dat bevalt me ook niet echt. Dat, nee. is, uh, dat, dat gepap en dat genathouden... Dat, uh, dat, uh, nee, dat is een bepaald cultuurtje waar, waar je ook niet blij van wordt. Nee. Ik bedoel, kijk, cultuur heeft ook te maken met uh, een stukje commercie, een stukje samenwerking met, uh, met, ja, met uh, ondernemers. Met, uh, kijk, als je iets voor elkaar wil krijgen, dan is cultuur niet alleen iets uh, wat uit uh, de softe sector moet komen, maar uh, cultuur is ook hard, want cultuur kun je geld mee verdienen. Het is een economisch product en dat wordt vaak ja. uh, onderschat, denk ik. Nou, nou. duidelijk. Heb je ook, ja. als je het idee hebt, als je iemand aanziet komen lopen... dat je denkt, ik weet precies hoe diegene is? Puur op basis van wat je ziet? Ik heb vaak het gevoel binnen drie, vier seconden van... dat is wat of dat is helemaal niks. Ja, ja. ja. Dus En dan, dan heb ik meestal ook gelijk. Dus dan doet het er toch wel toe hoe je eruit ziet, hè? Nee, hoe je er, nee, dat gaat om de ogen. Oh, jij kijkt naar de Oog, ogen. Ogen zeggen alles. Dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Het meest veelzeggende uh, uh, uh, deel van de mens. Ja, precies. Ja. En als ik uh, iemand zijn ogen zie, dan denk ik van nou... Uh, ja, you're mine or uh, uh, opzodemietre. Ja, nou duidelijk. Ja. Hey Bert, ja. ik zeg... Nee hoor, ik zeg niet op opzodemietre. Maar ik zeg dankjewel voor het bellen. <laughs> nee, maar er zijn meer mensen die moeten bellen. Ja, precies. We gaan naar okay. de volgende toe. Oké, hey, Dankjewel, fijne avond. een fijne nacht. Dag hoor. Hoi, doei, doei. 0800 1121. Hoe ziet u eruit? Ja, ik denk dat de meeste mensen het wel weten van degene die ik nu aan de telefoon heb. Erik Horton. Hé, hey, hoi. Oh, hallo, welkom. Ja, ik vind het een ontzettend leuk onderzoek, want de vraag die je stelt is, hoe zie je eruit? Die wordt, die wordt ook meteen door mensen geïnterpreteerd als, wie ben je? Dat vind ik zo ontzettend mooi. Ja, nou daar hadden we een beetje op gehoopt. We vroegen ons ja. af, als je hem stelt hoe wordt die door mensen opgevat en, en wat... ja, volgens mij wel het is, zo, het is, ja. het is als je dat dan iemand hoe zie je eruit dan moet je word je toch gedwongen om na te denken wat deze meneer net ook zei van dat die stropdas en het niet dragen en toch een beetje, te, een beetje schoppen en een beetje uh, anti autoritair door die stropdas niet te dragen te ja. dragen is grappig ja. maar ik vind het uh, leuk dat jij belt en en ik wil je nog even feliciteren trouwens. Toch? Ja. Met de Popmedia-prijs. Met de Pop media de, de Popmedia-prijs gewonnen afgelopen vrijdag. Ja, daar, daar, daar ben ik heel trots op. Ja, ja, ja. Wel. Dankjewel ja. daarvoor. Dus daarvoor ja. gefeliciteerd in ieder geval. Maar je. Voor als jij, we hadden het er vanavond voor de uitzending over. Mensen die op televisie zijn of, of die, ja. die meer bekendheid hebben. Hoe, hoe belangrijk dan het is hoe je eruit ziet en wat dat over je ja. zegt. Want het, het vormt wel hoe mensen tegen je aankijken. Zeker, nou ja, dat is in mijn geval, uh, zo, in jouw geval, dus ik heb ook een wedervraag daarover, maar laat ik beginnen met mijn eigen. Ja. Uh, ik, ik, ik draag uh, eigenlijk altijd, ik heb, draag ook een soort uniform. Ik draag mijn hele leven lang al een spijkerbroek met daarop, dan een zwart t-shirt of een zwart, een zwart overhemd. En in het verleden altijd een paar, een paar uh, uh, gymschoenen. En tegenwoordig draag ik daar wat leren schoenen onder. Maar dat is eigenlijk altijd hetzelfde gebleven. Alleen ik ben natuurlijk in de loop der jaren, ik weet niet of mensen dat weten, maar nog een volgelopen met inkt op mijn, uh, op mijn armen. Ik zit onder de tatoeages, ja. wat ik gewoon persoonlijk heel mooi vind, maar wat voor sommige mensen wel een, uh, een barrière kan vormen of, ik, ik merk toch best wel als ik soms een winkel binnenkom en mensen weten niet wie ik ben en dat gebeurt gelukkig ook nog heel vaak, ja. uh, dat ze toch denken, oh mijn god, wat is, wat is dit, zeker als ik met korte mouwen binnenkom lopen. Uh, en dat is niet een ding wat ik uit kan trekken, dat is iets waar ik duidelijk voor, geko voor gekozen heb. En waar ik en mijn omgeving ook geen probleem meer, Maar soms mensen wel eens naar staan te kijken van mijn god, wat is dit voor ja. visueel? Ja. Maar dan, uh, dan hebben mensen al snel voor jouw gevoel ook een verkeerd beeld van wie je bent. Nou ja, dat gebeurt, dat gebeurt ook wel eens, ja. Maar de is nog voor een, een bepaalde, uh, zeker voor een bepaalde generatie staat het nog steeds, steeds synoniem met zeel, zeelaren en de hoeren. En wat voor tatoe uh, heb je? En, en iets wat, ja, zeker wel. En ik bedoel, dat was ook natuurlijk zo. Vroeger, eh, echter, daar hebben we het echt over ver vroeger, als jullie tatoeëren was je op prostituee of zeeman. Dus dat, ja, of je ging naar een prostituee of je wilde graag zeeman worden, zou <lacht> ik zeggen. Dus dat, eh, dat, dat ja, dat, dat, die, dat imago hangt er nog wel een beetje aan, hoewel dat tegenwoordig natuurlijk helemaal niet meer zo is. Nee. nee. Uh, maar dat, dat is wel een ding. En, en wat ik merk is dat ik voel me altijd heel erg thuis in, nou ja, met die tatoeages, want dat zit op me, dat zit in me ook een beetje. Maar in de... de het uniform wat ik voor mezelf heb bepaald, dat ik me daar prettig in voel die spijkerbroeken, dat zwarte shirt. Ja. En ik merk heel vaak dat als je al iets voor televisie gaat doen, dat er dan een stylist gebeld wordt, of een terug gebeld wordt. En die komt dan, of die gaat samen met je shoppen waar ik sowieso een ongelofelijke hekel aan heb. Ja. Um, maar die komt dan met dingen aan dat ik echt denk, ja maar dat ben ik helemaal niet. Ja. Ja. En ik vraag maar, want jij doet ook dingen voor televisie. Ja. Hoe jij je daar tegen wapent. Want ik heb vaak het idee dat iemand iets op aan het plakken is. Dat vind ik helemaal, dat wil ik helemaal niet. Zo'n vleurige blouse. Onderop, ik wil een zwart ding aan. Ik wil lekker somber zwart aan. Nee. Nou ja, het is niet somber zwart. Ik vind zwart gewoon dat is, kan. Ja, dat, ja. dat, dat, dat, dat past bij me. Of ja. Dat hoort bij me. Nou, ik vond het wel moeilijk met toen ik nog netwerk presenteerde. Dat was natuurlijk ja. een, een serieus actualiteitenprogramma. En daar werd wel verwacht dat ik netjes een colbertje aan had. En het liefst zelfs met een blouse daaronder. Ja. En dat vond ik echt heel stijf. En daar heb ik me regelmatig wel ongelukkig in gevoeld. Maar dat is, is toch af hè? Ja. Dat je, door zo'n kolbeertje en zo'n zo bloes eronder... dat je eigenlijk, terwijl je daar op televisie staat... wat toch al een spanning met zich meebrengt... eigenlijk volledig at ease en op je gemak zou moeten zijn... Ja. dat door de kleding die je aan, aan moet, dat dat dus niet meer zo is. Dat nee. vind ik heel bizar. Ja. Ja, en dat is nu gelukkig met de andere podjes, met rondom om 10... en dat programma Altijd Wat, wat het nieuwe programma... wat ja. uh, voor netwerk in de plaats is gekomen. Dat is ook meer casual. En ja. dat toen, ik heb me op dat moment ook voorgenomen van... nou, niemand die mij nu gaat vertellen van dit moet jij aan... of zo moet je eruit zien. Nu wil ik gewoon waar ik me lekker in voel. En lukt dat? Ja, lukt wel beter. gelukkig? Ja. Ja. ja, maar het is inderdaad wel wat je zegt. Het is wel, uh, ik vind het wel lastig... omdat er heel snel een etiketje ook op wordt geplakt. En iedereen ja. heeft er een mening over... En het helpt niet. Ja. Het helpt niet in het je welbevinden op de televisie. En dat, ik denk dat dat toch het belangrijkste is. Dat je iets leuks, iets leuk, goed, lekker, vlot en, en op je gemak weet te presenteren. Ja, ja, dat zei, Anouk zei dat ook vorige uur. Hè? Want als iemand zich echt lekker voelt bij wat hij draagt, dan straal je dat uit. En dan zul je ja. dus ook minder kritiek krijgen. Omdat je die zekerheid uitstraalt van dit is gewoon wie ik ben. Precies. En hoe ik me er lekker bij voel. Ja, ja leuk. Nou, nou dat wou ik even met je overwachten. Over ja, dat was het eigenlijk. Goed. Wij zien jou in ieder geval, maar dan, dan houden we je er nu ook aan dat we je gewoon alleen nog maar in je vaste uniform zien, hè? Als we je op tv ja. zien. Nee, ik ben. Nee, er, er gaat op, bij, bij 3FM uh, is het ook: uh, als ik als mijn naam genoemd wordt. Door Gerard Ekdom is er altijd Stefans achteraan in zwart shirt. Ja. Uh, dat is een beetje de standaard toevoeging. Dus daar, daar moet ik me wel aan houden, ja. Oké, okay, ik zet hem erbij voor de volgende keer dat je belt. Goed zo. Erik, dankjewel. Goeiedag. Goeie wel. nog. nog. Jij ook. Doeg. Twitteren kan natuurlijk ook naar Casaluna. Dat doet u gewoon via aapstaartjes. Casaluna. Uh, Harry Vlucht die heeft het ook ge gedaan. En die uh, twittert van... Ik mis de bus vaak, omdat mijn haar niet goed genoeg zit. Vind ik ook wel fijn dat dat dan door een man wordt getwitterd en niet door een vrouw. Want als we het dan over vooroordelen hebben, hè, dan wordt dat vaak al aan een vrouw uh, toegewijd en niet aan een man. 0800-1121 is ons telefoonnummer. Vincent, goeienacht. Hallo. Hallo. Hoe ziet goeien u eruit? Ja. ja, nou, het gaat grappig. Had je het net over haar? Mm -hmm. Ik wou een heel ander verhaal vertellen, maar dat is wel iets wat ik het laatste half jaar... Uh, uh, uh, om af te krijgen, dat mijn haar zo leuk zit. Dat het zo leuk zit? Nou, ja. Omschrijf het is dan? Nou, ik heb lang haar met veel krullen. Ja. Hele krijs. En ik doe het tot voor kort vijf jaar altijd in de staart. En na de zomer dit jaar heb ik het weer eens losgegooid. En ieder geval vind ik het heel erg leuk. Oké. Okay. Dat valt me wel op. En, en wat, wat zegt het over jou, dat je, dat je lang haar hebt met krullen? Ja, ik heb eigenlijk... Bijna altijd lang haar gehad sinds een uh, jaar of 18. Want lang niet alle mannen hebben lang haar? Nee, ja, het is, ja, het is grappig. Want ik werk met kinderen en uh, ik had altijd een staartje. Ja. Kinderen zijn naam nou roepen: Vincent is een meisje. Oeh. Nou, ik vond het niet Gevoelig erg. punt? Oh, je vond het niet erg? Oké. Okay. Nee, ik denk ja. Ah, ah, ah, ah. Ken je dan geen mannen met lang haar? Blablabla. Bla, bla. En die hadden het ook: ja, ook. Mijn vader heeft eigenlijk ook wel lang haar. Of. Uh, maar jij hebt er bewust voor gekozen om de, uh, nooit kort te knippen dan. Om het wel zo te houden. Ja, nou ja, ja. ik heb het ook wel weer eens kort. Maar dat vond ik het toch eigenlijk... Ik denk, ja, dat is toch ook niet... Toch lang en fijn. Ja. Ik heb dreadlocks tot op mijn kont gehad, uh, ja. jarenlang. Jeetje. Maar dat is, de, dat denk je, ook het meest opvallende aan wie jij bent? Of hoe je eruit ziet, je lange haar? Ja, dat weet ik niet. Dat denken anderen misschien. Maar uh, normaal... Ja, ik heb er wel gekozen, inderdaad, dat hoor ik dan ook weer terug. Voor een soort uh, uniform. Altijd een spijkerbroek. Uh, T-shirts, uh, in de winter twee om elkaar, meestal zwart-grijs. En altijd een vest erover. Okay. Nooit een jas aan. Altijd een jas aan? Nooit een jas Oh, aan. nooit een jas aan. <laughs> ik denk al. In de winter, hoe doe je dat dan als je naar buiten gaat? Ja, en, uh, twee vesten. Oh, twee vesten. En een sjaal. En een sjaal. En gimpen? Ja, ik vind of... het wel te... Sorry? Gimpen? Gimpen ben. of leren schoenen? Nou, ja, schoenen, ja, daar wou ik het eigenlijk al wel, want dat vind ik wel het moeilijkste, goede schoenen vinden. Okay. Maar is het van, moet het gewoon comfortabel zijn of? Ja, het moet sowieso alles moet comfortabel ja, dat zijn. Dat is het belangrijkste. Maar ik vind schoenen, mooie schoenen vinden, is uh, moeilijk. Ja. Volgens mij zijn er heel veel zaken. Ja, nou ja, ik heb alles gezien en, uh, maar ja, wat past, wat past bij je? Ja, ik weet het niet. Ik een soort sneakers uit, maar dan moet je ook weer goede sneakers hebben... die niet snel kapot gaan. En, uh... Nou, Vincent Mooi, ziet het als een nou, nou, voordeel dat je ook nog iets hebt om aan te werken. <laughs> Toch? Om, nou, nou, ja, om je uniform nee, te is... completeren. <laughs> Eet succes ja, ermee. Dankjewel. Dag hoor. Naomi, goeienacht ook. Goeienacht, inderdaad. Hoe ziet u eruit? Uh, zeg maar je. Hoe, ziet ja. jij, hoe zie jij eruit? Nou, ik hou absoluut niet van standaard, dus ik zie er ook niet standaard uit. Niet standaard. En terwijl, nee, ja, en terwijl ik dat interview hoorde van die Anouk, dacht ik echt van ja, ja, ja, dat herken ik. En ik ben heel benieuwd naar haar cape, die lijkt me echt iets wat ik moet hebben. Heb je uh, nog niet heb, heb je Facebook of zit je op Facebook of niet? Nee, ik heb geen Facebook. Oh, okay. Maar ik heb wel een computer, maar die zat niet aan, dus die ga ik morgen, ga ik morgen kijken. En ik, wat ik me ook... Uh, te binnenschoot, is dat mijn vriendinnen, mijn beste vriendinnen, zijn ook niet standaard. Dat is, is echt mensen Wij kleden ons, zeg maar, op zo'n manier dat als je ergens binnenkomt, dat ze meteen weten dat je er bent. En als je ergens geweest bent en je belt terug van ik ben mijn handschoenen vergeten bijvoorbeeld. En dan zeggen ze, ja, ja, ja, ik weet niet wie. Er waren zoveel mensen. Ja, maar die met die en die kleding aan. Oh ja, nou dan weten ze je meteen te hebben. Ja? Dus ik heb, ik bijvoorbeeld mijn huid is uh, porseleinwit. Ik zou daar nooit een bruine op smeren, want wit is veel aparter dan bruin. Ja. En ik heb donkere ogen en ik doe mijn haar meestal in de kleurtjes van mijn kleding. Dus heb ik van die soort Japanse pasta's die je ook gewoon snel kan uitwassen. En doe, dus maar ik... hoe vaak doe je dat dan? Doe je dat maar, regelmatig? Als je zegt, ik heb vandaag wat oranjes aan, dan dat je, doe je, laat je je haar gelijk... Je ja, dan aan. doe ik het met die pasta-oranje. Als Deetje. ik roze draag, doe ik het roze. En als ik alle kleuren van de regenboog aan heb, wat ik ook wel eens heb, dan doe ik het uh, zeg maar in alle kleuren van de regenboog, van die streepjes. En als ik. Uh, maar alles moet ook combineren. Dus mijn schoenen, de, de, zeg maar. Ik draag nooit jeans. Nee. Het is nooit standaard. Ik draag altijd kleurtjes. Op, maar ik draag wel zwart. Maar als ik zwart draag, is het niet standaard zwart, dus met een doodshoofd of met kantjes. Of met... Het is altijd wel... Je ziet meteen dat ik er ben. En het ja. is zo, zo afgestemd... Ja. dat ik in het buitenland ook wel eens heb... dat mensen dan met mij op de foto willen. Mm -hmm. En mijn man was wel eens verbaasd. Dat heb ik ook wel eens als ik ergens anders loop... dat ze ook dan naar mij kijken en dan denk ik, moet ik jou niet kennen, want je... ik loop ook gewoon rechtop. Ik kijk iedereen aan, dus ik voel me ook goed in wat ik ben. Ja. En wie ik ben. Waarom, waarom, uh, wanneer ben je je zo gaan kleden? Heb je dat altijd gedaan? Als, kind of al? ja? als kind of aan hield ik niet van standaard. En ik werd daar dus heel erg mee gepest. Maar ik begreep niet die kinderen die mij pesten. Want ik denk, nou, als ik zo saai als jou was, zou ik me ophangen. <laughs> maar zei je dat dan ook? <laughs> uh, nee, ik zelfs gewoon dat, moment... dat ze geen smaak hadden. ja. ja. En zeg maar... Maar hoe werd dat dan? Of zit ik me af te vragen als je dan, uh, zei dan, tegen je moeder van nou, uh, dat wil ik helemaal niet aan. Of ik wil dit of ik wil dat. Of was nee, bij mijn jullie thuis die, sowieso? Ja, de kleding kon je, leuke kleding kon je in mijn kindertijd niet kopen. Dat je zeg maar, net nou, Lily of zo. Mm. En dus mijn moeder die maakte voor mij gewoon een broekpak bijvoorbeeld met allemaal bloemetjes ja, okay. of. Of uh, ja, wat ik zei, wat ik wilde hebben, dat maakte ja. zij. En uh, ze vreesden wel eens van, nou ja, dit is zo, zo opvallend, dat draag je niet. Maar ja, ik druk het altijd tot het echt versleten was. Ja. Maar wat, ik zit me dan af te vragen, wat, wat um, vormt die kleding jou? Of is dat een uitvloeisel van hoe je bent? Ik, ja, dat is, is me vaak gevraagd. En daar heb ik eigenlijk zelf geen antwoord op. Want ik gebruik wel mijn kleding als een... Statement, zeg maar als ik een vergadering heb en ik wil dat iedereen zijn back houdt en een beetje to the point blijft en ik heb iets te verdedigen, dan draag ik wel rood met zwart of zo. Ja, ja. Zo. Dus uh, dan is het, dat vind ik wel een aanvallende agressieve kleur. Ja. Dus als ik dat nodig heb in mijn die dag, dan doe ik dat ook. Maar de, zeg maar de meeste mensen hebben geen idee, als ze me zien, wie ik ben, dus hoe ik zal zijn. Nee. Ik val altijd mee, zeg maar. Je valt, je valt dat ook mee. Ja. ja, hoe moet je die nou weer opvatten? Ja, ja ik, denk, ik denk omdat ik. Um, omdat ik uh, wel bewust ben dat het opvallend is wat ik hoek zie, ja. Dat ik. Um, maar is dat het doel, vraag ik me af. Is het doel van jou om op te vallen? Nee, ik ben gek op die. Ik, Net als in Japan heb je van die... Ik bestel, ik, heb een, ik bestel ook heel veel dingen in Japan. En ik ben bijvoorbeeld gek op de schoenen van Jan Jansen. Die, die, die maken echt schoenen. Die zijn gewoon voor mij. Dat is, ja. Want hoe zien die eruit? Hoe anders zien die eruit? Ja, hoe moet je dat beschrijven? Ze zijn zo leuk, zo kleurrijk, zo apart van model. Ze hebben altijd wel iets speciaals. Die man die heeft mm -hmm. zo verschrikkelijk veel fantasie. Dus die meneer hiervoor, die is niet liefst. Van hoe kom ik aan goede schoenen die ook nog... Iets uitdragen. Nou, in Antwerpen heb je Jan Jansen winkel. Volgens mij in Nederland heb je ze ook. Maar ik kom meestal in Antwerpen. Nou, ik paarden. Ja, okay. hij heeft ook, Er is ook een almanak van hem uitgebracht met al zijn schoenen. Okay. Nou, Daar dan ben je helemaal gek van. En wat laat je dan uit Japan overkomen? Mm, nou, kleuren. Bepaalde kleding. Of uh, tassen. Of... Ja, ze hebben daar zoveel mogelijkheden, hè? Die pastas voor in je haar, die bestel ik ook in Japan. Ja, ja. Het is allemaal wat, en... daar is het wat excentrieker allemaal, hè? Ja, dus... daar heb je ook van, die, van die, die meisjes die zich als lolitas en zo kleven. Nou ja, dat is dan niet helemaal mijn stijl. Want ik vind dat... Mijn stijl is absoluut juist niet gericht op seks. Nee, oké. Okay. Dus, dus, dus, dus dat is weer bewust ook? Of... Um... Ik denk het wel. Ik denk als ik ook nog eens een keertje zoiets zou aantrekken. Hoge leren laarzen of zo. Dat ik dan echt dat niet alleen maar de blikken krijg. Maar ook de vragen van hoe duur. Ja ja. Okay, dat of hoeveel. Vragen ze meestal toch. Kunnen we jou ergens op een foto bewonderen Naomi? Ik uh, ben er wel benieuwd naar. Ja dat zit, nee, maar dat is, dat is het probleem. Daar zit patent op. Dus als ik op een bruiloft ben. Of op een feestje. Dan zeg ik tegen de fotograaf verboden te fotograferen. Als ik merk dat ik ergens opsta, zit ook trooien op. Dat kost heel veel geld. Dus we moeten eerst een handtekening hebben voordat ik op de foto kom. Dus ik ben ook nergens op de foto. Ja, als een toerist mij dat vraagt, maar dat zijn dan wel bijvoorbeeld buitenlandse toeristen die, weet ik veel, ver weg is dan vandaan komen. Een wonderlijk en... verhaal, joh. En dan, uh, ja, mijn man die was ook verbaasd, want die wilde erbij gaan staan op de foto, maar dat mocht niet. Het is een hele handel, hè? Als ik het ja, zo hoor. Ja, het is... Ja, is... Ik weet niet hoe het gegroeid is, maar het is wel. Um... Bijzonder. Het is, niet, het is niet standaard. Nee, ja. nee duidelijk. Nou, Naomi, dank je wel. Graag gedaan. Oké, okay, dag hoor. Doeg. Sina. Ja, dat ben ik. Mevrouw Sina. Ja. Hoe ziet nou, u eruit, mevrouw Sina? Ja, hoe zie ik eruit? Ik, uh, ik ben niet zo heel groot, 1,60 meter. 60. Ja. Ik heb maat uh, soms 40 en zo'n beetje 42. Maar uh, ik heb uh, grijs, zilvergrijs, opgestoken haar. Lang haar dus? Ja, niet zo lang hoor. Zodat ik het nog net op kan steken. Maar uh, ik heb dus de oorlog meegemaakt. En toen heb ik ontzettend veel van oud nieuw gemaakt. En dat werd altijd zo prachtig. Dat ik nu zelf... Die mij van toen nog kennen, nog complimentjes krijgen. Dat ze nog weten wat ik aan had. Maar nog was ik zondag in de kerk en dat, dat verhaal wou ik graag even vertellen. Ja. Zat er een vrouw naast mij en die zegt, wat heb je een mooi jasje aan? Ik zeg, ach, die is nog maar tachtig jaar oud hoor. <laughs> wat zegt ze? Juist. ja, was je tachtig jaar oud? <laughs> Zal ik het vertellen? Dat is mijn moeder die die van haar oudste zus. Ja. Dat een bruin, astrakam, kort jasje. En toen mijn moeder overleed... toen gaf ik het aan een tante van me. En die overleed weer. Toen kreeg ik het terug. Yes. En toen heb ik het met een kleermaker samen... heb ik het afgezet met bond. Van mijn oude bondjas die ik gekregen had in 1957... toen we terugkwamen uit Indonesië. En het is werkelijk, het staat zo keurig, dat ik er altijd een compliment over krijg. Maar als ik dan zeg van, oh hij is nog maar 80 jaar oud, dan kijken ze me wel gek aan. Maar zou het ook kunnen zijn, zit te denken, want u voelt zich duidelijk heel prettig in dat jasje. Ja. Dat je dan ook meer opvalt dat je eerder ook reactie erop krijgt, omdat u dat ook uitstraalt? Ja, dat kan best zijn, ja. ja. Want dat, heb, dat gevoel heb ik altijd wel. Als ik iets aan heb wat ik, wat, wat ik prettig vind, wat ik weet, wat me leuk staat... dan, uh, ja, dan, dat verhaal je echt ja. uit. Dat en, is waar. En dit is natuurlijk ook nog eens, iets met een verhaal erbij, met een emotioneel... Ja, en dat kan, ik weet niet of u nog weet wat het is... dat is een bepaald soort stof. Wat is het, het zijn, voor stof? Het lijkt een beetje op, op geschoren bond, zal ik maar zeggen, met een kort... Met een kort uh, ja, rabbeltje. Ik weet niet precies hoe ik het zeggen moet. Maar vroeger was dat heel bekend. Astrakhan. Okay. Astrakhan. Nee, ja. Maar zie je het nu nog wel eens in winkels of niet? Nee. Nee. Dus het, het is echt een stof van vroeger. Het is niet meer te krijgen. Nee. Maar nee. Zegt, het, zegt het iets over u? Ja, ik denk Dat u, dat u ja, kleding ik het wel. Van, ik ben... van oud weer nieuw maakt? Ja, dat heb ik dus in... In de oorlog geleerd. En doordat het altijd zo mooi werd. dan kreeg ik ook vaak iets. dat ze zeiden. Jij maakt er nog wel weer wat van. Ja. En, nou. Maar ik mag graag. Ik spaar dan ook wel voor. echt iets moois. Als ik, ga wat, als ik ga, uh, zelf iets ga kopen, bedoel ik. dan heb ik ook graag wel iets wat. Uh, nou. Wat, wat, wat mooi is en wat. Een beetje tijdloos is. Ja. Zo heb ik ook nog een uh, heel licht mantelpak licht grijs en uh, die had ik laatst ook aan en toen zeiden ze ook van heb je een mooi pakken. <laughs> en toen bedacht ik mij dat hij bijna 30 jaar oud was. U komt dus het beste naar voren in kleding die al heel oud is. Dus... <laughs> Dat, dat schijnt zo, maar dat is niet zo. Want ik draag ook wel heel graag heel bijz wat bijzondere dingen. Een jasme van, van Patchwork bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar, ja. Uh, ja. Moet in ieder geval... Het zijn de complimentjes ja. die ik altijd ja. krijg. En ik, klink, ik vind het wel een beetje ophemelig <laughs> horen dat ik dat zeg. Maar... Maar het is dus mooi dat het voor u gaat het niet om modebewustzijn, maar het is iets waar wat voor u belangrijk en een goed gevoel moet hebben. Juist, ja. maar ik zal vast niet iets aantrekken wat ik vind dat me niet staat. Nee. Al, al is het nog zo modern. Dan zou ik het niet doen als het in de mode is. Ja. Wanneer doet u het jasje weer aan? Als u naar een bijzondere <laughs> gelegenheid gaat, of niet? Nee hoor, ik heb zondags en gewoon in de week ook wel aan. Oké. Okay. Ja, oh. dat, ma dat maakt me niet uit. Ik uh, wens u voor nu in ieder geval een hele goede nacht. Volgens ja, mij wilt u gaan slapen. Hè? Ja, ja. Ik, uh, <laughs> ik luister heel vaak. Maar uh, ik vind het heerlijk en ik val zometeen wel in slaap. Nou, slaap lekker dan. En bedankt ja, voor dank... het bellen. Ja, dank u wel hoor. Dag. dag. Hoor. En nu verder een fijne dienst. Hè? Dat gaat zeker lukken. Dank u wel. Ja, dag. 0800 1121 is ons telefoonnummer. Hoe ziet u eruit? Dat is de vraag. En uh, bel met een uitgebreide beschrijving... Hi. over van ik met The Night Before. Uh, ik heb u natuurlijk gevraagd om te bellen met 0800 1121 om te vertellen hoe u eruit ziet. Maar mailen, dat kon natuurlijk ook. Helaas hebben we nog geen foto's erbij. Dus uh, de mailtjes die ik nu ga voorlezen... mocht u zin hebben om nog een fotootje te mailen... doe dat vooral ook nog eventjes. Esther heeft in ieder geval uh, gemaild. En die schrijft, ja, hoe zie ik eruit? Ik zie eruit zoals ik me voel. Doordat ik een maatje meer heb, namelijk maat 50... draag ik veel zwart... Alsof dat mijn figuur kan verbloemen, met een smiley erachter. Ik ben een moeder van drie kinderen. Door de week heb ik vaak makkelijke kleding aan... en een korte rok met legging en een vlot shirt. Na mijn scheiding 20 kilo afgevallen. Er kan nog wel wat van af. Maar goed, ik voel me nu goed. En als ik een keer gezellig weg ga, trek ik iets netjes aan... waarin ik me dan ook zelfverzekerd voel en een topvrouw. En dat kan dus ook als je maatje 50 hebt. Esther, dank je wel voor het mailtje. Eline heeft ook gemaild en die schrijft over hoe ik eruit zie. Nou, beter dan pakweg 15 jaar geleden vind ik zelf. Wel ouder natuurlijk. Maar mijn spiegelbeeld stelt me meer tevreden dan het vroeger deed. Qua kleding hou ik vooral van functioneel. Moet erin kunnen fietsen, het warm hebben en me er prettig in voelen. En dan is het meestal een trui of een blouse met een spijkerbroek... en laarzen of sportschoenen. Niet veel anders dan 15 jaar geleden. Hoewel ik toen nog een man was. Kijk, dat verklaart ook het spiegelbeeld waar je nu veel, of veel liever naar kijkt. Dankjewel, Elin, voor het uh, mailen. Wim, goeienacht. Ja, goeienacht. Hoe ziet u eruit? Hoe zie jij eruit? Uh, ik hou van uh, casual kleding. Casual kleding. Ja, ik uh, en Wat ik ben is uh, casual voor jou? Ja, dat is casual voor mij. spijkerbroek ook van. Ja. En uh, in mijn vrije tijd uh, hou ik wel van een. Uh, van gewoon van een overhemd en een colbertje dragen. Maar zonder een das. En, en is dat ook bewust weer zonder die das? Want daar hadden we het natuurlijk eerder al over. Ja, ja daar heb, heb ik geen, uh, geen antipathie tegen of zoiets. Maar ik, ik, vind het gewoon niet, ik vind het gewoon een beetje afknellen, zeg maar. Oké, okay, zit gewoon niet een lang. beetje benauwd gevoel. Benauwd gevoel, ja. En, ja en, als en ik er het... netjes voor de dag wil komen, doe ik het wel eens. Maar als het dat niet hoeft, is, dan niet. Ja. Ja. Ja. Maar als ik dan zeg um, doorsnee, middle of the road... Zeg je dan, ja, dat klopt, of zeg je dan nou, nou... ik ben natuurlijk nou, nou. bouwvakker, ik ben ook bouwvakker. Oh, bent... Dus, uh, en als ik dan uh, in mijn vrije tijd een colbertje draag dan heb ik echt het gevoel dat ik echt vrije tijd heb. Het is ja? een beetje raar misschien, maar zo, zo, zo werkt het bij mij een beetje. en heb ik echt gevoel, als ik thuis ben, dan klus ik vaak. Ja. Maar dan, dan doe je geen colbert aan. Maar waar voel je je lekkerder in? Want als als bouwvakker heb je dan uh, gewoon... dan heb je overal aan, of gewoon je, je broek met de shirt? Ja, dat wil ik ook even zeggen. Als ik, als ik op de bouw ben, dan, uh, dan heb je vaak... Uh, dan moet je bedrijfskleding aan. En daar heb ik ook een hekel aan. Oh, oh dat moet wel. Ik, ja, sorry, het beeld ja. wat ik gelijk krijg is natuurlijk die bouwvakker met zijn spijkerbroek. Die net ja. iets te laag hangt. Waardoor je... ja, het ligt een beetje aan bij welk bedrijf je werkt. Maar ik heb wel een, een paar verschillende bedrijven gebruikt. Maar in elk geval, er zijn bedrijven bij, dan moet je echt verplicht die, die kleding dragen die hun willen. Ja, Ja, en dan, dan, dan lijk je allemaal precies op elkaar. Ik weet het niet, ik vind het niet... Uh... Niet echt prettig zitten altijd. Nee, maar is het omdat het niet comfortabel is, omdat je gewoon het idee niet fijn vindt dat iedereen er hetzelfde uitziet dan? Ja, soms staat de kleur me niet aan of weet je wel, of, <laughs> of, of, of, of het zit me gewoon niet lekker. Als je geluk hebt, dan, het, dan hebben ze wel een beetje leuke, goed zittende kleding. Maar als je pech hebt, dan, ja, dan moet je het maar gewoon aandoen. Ja. Maar als je nu, waar je nu werkt, dan mag je wel gewoon zelf je kleding. Uh... Nou, ik werk nou niet dus vandaar dat ik nou ook niet slaap, dus. Uh... Oh, kan Het is crisis ook, hè? Ja. Ja, ben je, ben je daar door je bank kwijtgeraakt? Ja, onder andere wel, ja. ja. Maar zit er wel perspectief in dat het iets weer gaat aantrekken? Ja toch, in de bouwtoort? Ja, ze zeggen het wel. Dus ze ja. dus we hopen dat er dan weer iets uh, in gaat zitten. Ja. Ja. ja. Maar als je bij de, degene dan waar je het laatst had gewerkt, daar mocht je wel gewoon je eigen kleding aan... Uh, nee, dat was ook zo, daar is een groene kleding, daar vond ik helemaal niks eigenlijk. Okay. Ik voel me meer een tuinman dan, uh, dan een timmerman eigenlijk. Ja. <laughs> Ja. Krijg je meer een ho hoveniersachtig uiterlijk? Ja, er zaten uh, groen, groen en paars uh, zat erin. Nou, dat vond ik echt niks. Nee. nee. Maar als je nu uh, als je kijkt, want je zegt van het liefste uh, gewoon casual, spijkerbroek en uh, overhemd en soms jasje ook aan. Het voelt als ja. vrije tijd. Ja. Beïnvloedt je stemming de kleuren die je aantrekt? Uh, nou, ik heb geen wilde kleuren aan of zo. Het is meestal uh, blauw of bruin, uh, grijs. Het staat maar goed. Ja. Het is niet zo dat uh, misschien ben ik enorm aan het psychologiseren dan hoor, maar ben je als je dan geen baan hebt, ga je dan anders kleden voor je gevoel? Als je, je somberder voelt of... uh, nee, nee. Ik, ik, blijf gewoon, ik heb gewoon mijn eigen stijl. Weet je. Het is ook niet dat ik echt met een mode meega of wat. Ik heb ook meer wat die andere mevrouw zei. Een beetje tijdloze kleding aan, denk ik. Ja. Dan kan ik van tien jaar geleden, uh, die kleding staat me nog goed en dan zal niemand zeggen van waar heb je nou aangetrokken? Er staat gewoon altijd, weet je wel. Ja. En als je dan straks weer een baan hebt en je mag je eigen kleding aandoen, ja, ik zit dan, uh, mij valt altijd op dat de bouwvakkers in de zomer op de een of andere manier geen t-shirt hebben kunnen vinden thuis. Ja, ja ik hou van een, van een hemdje gewoon alleen een hemdje aan, maar ik zal niet snel de korte broek aan doen. Ja, je wilt dat veel niet. bouwvakkers die hebben korte broek aan. Ja, en, en geen shirt? Dat vind ik zelf uh, niet, niet fijn. Niet op een of andere... Maar het is wel zo, als je op de bouw loopt met korte broek aan, dan uh, beschadigen je je benen eerder. Oh, oké. Okay. Dus moet dat je ook loopt, nog mee oppassen. Ja, zo. Maar hoe kunnen het dan dat ze vaak in, met blote bast rondlopen? Dan kan je toch ook uh, je ja, nou, torso kleurtje, mee beschadigen. Een kleurtje staat wel goed, hè? Wat zeg je? Een kleurtje staat wel goed. Nou, ah, dat, oh, dat is het. Ja, ja maar, dan komen we toch op de ijdelheid terug. Maar er blijft toch wel het hemd aan. Toch wel? En, uh, het, aan wel? het zwembandje wordt dan, uh, is dan uh, niet te zien, eigenlijk. <laughs> Kijk, nu heb ik een beeld van hoe je eruit ziet, Wim. Ja, ja ik ben echt type <laughs> bovenwakker. Ja, ik... Uh, ik zeg zeggen ze ook altijd. Ja. En ik, ik ben ook in haar en nere bovenwakker. Dus, nou, ik hoop dat je heel snel in ieder geval weer werk vindt ook. Ik doe mijn best. Oké, okay. slaap lekker voor straks, hè? Oké, okay, dat ga ik doen. Dag hoor. Traag, traag, na, dag. Theo. Hoi, Guilaine toch, hè? Ja, Guilene. Ja. gileen. Ja, Maakt, ja. Maakt niet uit. Wat, ik uh, vind het opvallend dat er zoveel mannen bellen. Ik stel de vraag, hoe ziet u eruit? En dan verwacht ja. je, nou, er zullen veel vrouwen zijn, maar voornamelijk ja, mannen. Ja, Misschien... Nou, dat is bij deze maar aangetoond, denk ik, oh, ja, inderdaad. He? Nou, als ik de vraag stel, hoe ziet u eruit? Ik zie eruit als een pasja. Als een pasja? Als een pasja. Oh, nou. Ja, dat wist ik zelf ook nooit. Oh, maar hoe kom je er dan hey, nu bij? Ik wil je het verhaal vertellen. Uh, ik ben nu 66. Toen ik 64 was, heb ik samen met mijn vrouw een cruise gemaakt... op de Middellandse Zee. Ja. Via Athene, Istanbul, Odessa, Alexandrië. Oh, prachtig. Ja. En ik begon het al een beetje te merken... Nou, ik moet er iets bij vertellen. Ik ga nooit naar de kapper, maar eens per jaar schier ik zelf mijn hoofd bijna kaal in mei. Oké. Okay. En, en waarom doe je nou? dat dan? Gewoon met de tondeuse. Ja, waarom? Tuin, achter in de tuin. Ja, waarom? Oh, dat vind ik lekker. In de zomer. Oké, okay, dan is... Ja. Kale kop. Ja. Oké. Okay. Maar omdat wij twee jaar geleden dus in mei met een cruise meegingen, vond mijn vrouw niet zo leuk als ik met een kale kop rondkiek loop. Dus ik heb mijn haar laten staan. En bij mij groeit dat heel erg hard. Dus het hing me zo'n beetje tot op de schouders. Grijze, grote, volle haardos. Ja. Bovendien ben ik ook nog eens een keer behept met een snor die als ik hem uitrek ongeveer een halve meter groot is. Echt waar? Ja, echt waar. Maar die is, is die nu nou, helemaal opgekruld dan? Nou, ik, uh, ik draai er regelmatig aan dat er een krul in zit. Maar als ik hem uittrek, dan steekt hij ongeveer 25 centimeter naar links en eh, 25 centimeter naar rechts uit. Onvoorstelbaar. Dus dat was een halve meter. Ja, dus dat, dat trekt de aandacht wel. Nou, ja, inderdaad. Nou, al dus uitgedost, merkte ik al voor de eerste keer... toen we in Istanbul waren, dat allerlei Turkse mannen... want dat zijn snorrenliefhebbers zoals bekend. Ja. Eh, vol bewondering. En ik dacht van, of hoe komt nou? Er liepen allerlei mannen achter me aan. En allemaal die gebaren maken van die gekrulde snor. En wat overkomt nou? Maar het toppunt was wel... Toen we eenmaal in Alexandrië aangekomen waren, Egypte, mm -hmm. gingen we van boord. En eh, om Alexandrië een beetje te zien op een eigenaardige manier, hebben we daar zo'n koets gehuurd met een koetsier en een peer yeah. En werden we door Alexandrië rondgereden. Normaal is het zo dat mijn vrouw bijna alle aandacht krijgt. Hoe? Oh. Waarom is dat? Ziet een beetje uit als een bierheim, Mathieu. Maar dan op iets oudere leeftijd, want ze is natuurlijk ook geen twintig meer. Yeah. Maar we zaten in die open koets en je zag, op een gegeven moment zag je mensen kijken en mensen die elkaar aan de schouder trokken en mensen die de winkel uitkwamen rennen. Kleine jongetjes die eh, vol bewondering naar de koets kwamen rennen. Oude vrouwen die bijna door de knieën gingen en bewonderend en met de handen gevouwen naar me keken. Ik denk, wat is hier aan de hand? Dus op een gegeven moment vroeg ik aan die aapjeskoets hier, van wat is dit allemaal? ja. En toen zei hij tegen mij: U ziet eruit als een pasja. Oh. En toen kwam ik erachter. Maar toen vroeg ik ook aan hem: Wat is een pasja dan? <laughs> Want ik kende de naam natuurlijk wel, hè, de, de uitdrukking pasja. Maar ik wist begon niet wat het was. Toen zei hij: Nou, dat is in onze cultuur een vriendelijke, wijze oude man. Mm -hmm. Vaak een raadgever bij conflicten, die altijd alles in de midden oplost. Zo. Nou, dat is een eh, mooi compliment. Een, een, een soort heerser. Ja die een positieve uitstraling heeft op, uh, op alle partijen. Maar ik stel dat me daar ook van iemand van. met een baard dat bij ik... voor. Zei ik, ik stel me daar ook iemand met een baard bij voor. Maar dat was dus niet zo. Nee, nee, nee. nee. Het gaat juist inderdaad om een, uh, om een grote snor... en, en ja, vrij lang haar, waarmee je, je in die, die cultuur ook laat zien... dat je een onafhankelijk mens bent... en je niet laat beïnvloeden door anderen... maar dat je je eigen weg gaat, enzovoort, enzovoort. Ja. Dat, daar had het allemaal mee te maken. Geweldig dus ik dacht een pasja ik ben een pasja ja <lacht> maar voel je je sindsdien ook een pasja Theo of voel je je zo'n wijsman bij wie iedereen uh, raad komt vragen nou nou weet je, het gekke is ik heb dat wel altijd in me gehad uh, ik heb ooit dus ook de neiging gehad of ik heb niet de neiging gehad ik heb ook een tijd recht recht nu gestudeerd omdat ik uh, iets heb met rechtvaardigheid en uh, juiste uitspraken doen in, in, in bepaalde zaken of conflicten. En, uh, het is nooit wat geworden uiteindelijk, want daar gaat het niet om. Maar ik heb zoiets wel in mijn karakter zitten, inderdaad. Ja, dat ik ja, graag bemiddel. Wel. Ja, kijk eens aan. En dat ik graag tussen kom. En dan ben ik ook nog benieuwd waarom je die snoer hebt. Uh, dat is een verhaal. Ik heb vijf jaar in het rondgelopen... Waar? En op een gegeven moment Waar hadden heen? we een oefening. En toen beende er een hele grote brede generaal door het veld om de inspectie te doen hoe wij onze oefening uitvoerden. Ja. En die man die had een geweldige snoer. Ja. En toen dacht ik, dat wil ik ook. Ah. <laughs> dus en toen heb je hem goed volgen. Ja. Ja. En uh, ja, vanaf die tijd heb ik mijn snoor laten staan. En uh, ik knip hem wel eens bij, maar. <coughs> Ja, hij boekelt al om. Ja, nou, geweldig. Theo, dank je wel voor het bellen. We hebben een goed beeld volgens mij van je. Oké, okay, graag Dag, gedaan. Dag wijs man. Goeie uitzending. <laughs> Dag hoor, bedankt. Dag. Nog twee mailtjes ook binnengekregen. Eentje van uh, Jonas, die schrijft... Uh, zit te studeren en ondertussen te luisteren naar Zegt Als hij niet aan het werk is, dan draagt hij heel graag felgekleurde blouses... met spijkerbroek en een paar sneakers eronder... Het klinkt erg gewoon, maar zegt hij zegt Ik probeer te kopen bij goedkopere winkels, bijvoorbeeld een Textiel. En meestal krijgt de reactie wat mooi. Dan denken ze ook nog vaak dat het een merk is, dat het hartstikke duur is. En als hij dan vertelt dat het een uh, gewoon super goedkope broek is, dan wordt haar hard om gelachen. Goed zegt hij. Snel weer verder aan de studie en daarna slapen. Jeannie heeft ook nog gemaild. en die uh, schrijft van ik ben van mening dat je aan de kleding en de manier van bewegen. Dat is ook een interessant inderdaad, goed kunt zien wat voor persoon je voor je hebt. Kleding geeft je net dat beetje extra en maakt een persoon vaak compleet. Zelf is ze geen standaard type. Op haar twaalfde ging ze al aan de slag met de kleding van haar tantes. Op mijn zestiende schrijft ze had ik een eigen stijl ontdekt. Altijd in het zwart, soms gecombineerd met donker, paars, rood of wit. Veel lang, enorm wijde rokken met petticoats. Altijd een strak bovenstukje, een corsetje of een strak siletje En getailleerde jasjes. En bijna altijd ook laarzen. Lang of kort met een hak. En net even een beetje extravagant. Maar zeker niet ordinair. Kleding draagt uit wat en wie je bent. En het dwingt ook vaak respect af. Maar dat gaat dan vanzelf. En dat komt omdat je opvalt als je ergens binnenkomt. Ik hou, schrijf ze nog, van mooie vrouwelijke kleding. Nou, volgens mij een bijzondere stel als ik het uh, zo hoor. Dankjewel voor het mailen. Bart, goeienacht ook. Hoi, goeiedag iedereen. Oh, hallo. Uh, ja, uh, vergeleken bij een pasja past wel enige bescheidenheid misschien. Hè? <laughs> ah. <laughs> ja, dus toch niet, dan is het niet een overtuigende pasja geweest, concluderen we dan ja, bij deze. Nou, toch wel? Ja, oh, toch wel. Wel. ja klonk wel overtuigend. Ja, toch, ja, goed zo. Vertel eens over jouzelf. Hoe zie jij eruit? Nou, ik zie Ja, de, nou, ik denk als ik uh, gewoon door de straat loop... dat je me niet uh, zozeer zou opvallen. Maar wat ik wel wil zeggen... ik heb een tijd gereden, heb ik uh, vrij veel muziek gemaakt. En um, wat het verschil is... en dat is echt wat je merkt gewoon... dat um, als jij bijvoorbeeld in een smoking speelt... ja, ik heb dus een aantal uh, verschillende bands, bands... ja, van yeah. of nou, noem maar wat. Maar als je in, in een smoking speelt... het is echt werkelijk iets anders gewoon... Je, Komt heel andere mensen tegen. Andere mensen komen naar je toe. dan dat jij in een spijkerbroek met een contra speelt. Ja? Dat is echt een totaal verschil. Ja, absoluut. Omdat ik. Uh, ik, ja, ik ben gewoon. Zeg maar, vanuit de 70 jaren gewoon. Ja, maar je t-shirt. Uh, enzovoort. Gewoon casual. Mm -hmm. en, uh, maar ik heb dus af en toe ook wel eens moeten spelen. Uh, met een contrabas speelde ik dan. En ja, dat was bijna een soort. als ik mezelf een acteur voelde. En uh, dan kwam er iemand naar je toe in zo'n uh, setting van, uh, ja, goedenavond, nou, uh, geweldige, keurig optredens van uh, weer een glas whisky. En als, als je zo Celtic, in zo'nzelfde soort tent achter, met, een, met een spijkerboek, en, hi man, uh, lekker weer uh, optreden, uh, weer een biertje? Echt waar, joh. Dat is echt zo'n groot verschil. Dat ja? is echt een totaal verschil. Ja, je voelt je ook anders. Ja, je gaat je anders gedragen, je gaat je anders, ja, toch een beetje anders staan ook en zo. Ja, nee, dat vind ik wel een interessante. want ik heb vaak het idee met als mannen die niet vaak een pak aan hebben, als op het moment dat ze dan een pak aan hebben, dat ze een hele andere uitstraling hebben. En niet alleen vanwege dat pak, maar dat ze er ook anders bij gaan staan, stoerder, mannelijker. Volgens mij is dat inderdaad waar. Ja. Hè? Ja, zeker. Dat dat heb ik inderdaad gemerkt gewoon. Dat dat zo is. Maar toch is het ja, niet zo dat je denkt van... hé, hey, voel ik me zo goed of mannelijk in. Ik ga vaker dat, nou, dat is. Nou, nee, dat is het helemaal niet. Maar dan, nee, nee, het is echt een soort... Ja, daar, daarom zeg ik ook. Ik bedoel, ik was gewoon dezelfde bassist met dezelfde, ja. met dezelfde bas. Maar je hebt een andere houding als je zo'n pak aan hebt... dan dat je gewoon hetzelfde nummer speelt. Met een spijkerhoek en een koolzuin. Maar dan heb je dus ook twee gezichten. Heel, maar wat ik dus vooral heb gemerkt... is dat er andere mensen naar jou toe komen... Ja, ja, ik vind het heel dus opvallend. Niet... Maar wat Zo jij aan hebt, die mensen komen dus ook naar je toe. Dat, dat heb ja. ik gemerkt, ja. ja. En dat is, ja. Nou ja, dat is natuurlijk wat je, als je het gewoon breder trekt naar de samenleving... is dat ook wat je ziet. Toch dat mensen uiteindelijk toch daarop afgaan... en dat dat is wat samenkomt bij elkaar. Maar ja, ik bedoel, ik loop natuurlijk niet de hele dag in een smoking... rond met een vlinderdasje en een wit overhemd. Oh, echt niet, joh. Ik dacht dat je dat wel zou doen. Oh, nou ja. <laughs> natuurlijk niet. Dus, ja. Maar dat, je merkt het gewoon, want dan verkleed je je voor zo'n, ja... ja. Dat, je merkt gewoon dat het echt een, echt een verschil is. Maar ja. wat is nou meer Bart voor jouw gevoel? Wie is oh, meer Bart? Dat, dat ben ik natuurlijk gewoon zelf. Dat, ja, dat, dat, dat is gewoon casual. Gewoon, ja. Ja. Weet je, wat, wat voor mij wel, want je wil ook weten hoe ik eruit zie. Nou Op dit moment heb ik een oude spijkerbroek, een schipperstrui en een t-shirt. Ja. ja. En uh, ik moet binnenkort weer naar de kapper. Nou, mijn haar zit nog wel redelijk goed... Ik heb nog een redelijk dikke, grijze haardos. Dus dat is nog ook wel te doen. Ja, ja. Maar, dus, nou ja, maar dan is het weer gemillimeterd. En dan, dan krijg je dat soort opmerkingen van... Oh ja, je bent naar de kapper geweest. Heeft hij het nog niet afgemaakt? Weet je? <laughs> ja. Ja. Terwijl het al zo gemillimeterd is. Dat, ja. Maar ik, ik zit even nog over die kleding van jou na te denken. Want ik vind het een wel opvallend verhaal. Maar het is eigenlijk, dat we het natuurlijk al de hele tijd over hebben... dat kleding gedeeltelijk ook wel zegt over wie je bent... Maar bij jou is dat dus niet zo. Het is gewoon wat je voor je werk Nou ja, het zegt wat je, wat je bent. Op dat moment ben je gewoon dus die bassist die dus in dat pak. Maar dat, ja. kijk maar eens naar gewoon. Uh, als je ja, als je in een café bent of ergens. Uh, ja, maar het is dus, er dus geen eenduidige uitstraling. Het is toch maar net afhankelijk van de gelegenheid waar je dat, bent. Ja, precies. Ja, daar heb je gelijk Wie jij op dat moment bent. En dat hangt dus samen ook met die kleding en de omgeving. Ja, maar wat ik dus, wat mij dus echt vooral opviel, is dat als je dus uh, ja, zeg maar, met een soort smokingachtige... Uh, setting bent, dat er dan gewoon echt andere mensen, ik bedoel, ik, ja, maar ik kan me in al die, al die, uh, ja, zeg maar lagen van de bevolking, nou, ik heb, kan meer of meer wel communiceren met mensen, dus. maar toch, aan de een of andere moment heb ik het idee gewoon van die man die mij, oh, oké, okay, oh, no, wist ik, ja. niet, dat hij mij dat niet aan zou bieden als ik een spijkerbroek nee. en een kool ja. Ja. Nou, ik vind hem erg uh, eentje om over na te denken. Dankjewel, Bart. Oké. Okay. Fijne nachten. Hoi, hoi. Doeg. Henk, hebben we nog aan de telefoon. Henk, goedendacht. Ja, nacht met Henk. Hoe ziet u eruit? Ja, zeg maar, jij hoor. Ik, hoe uh, jij ja, hoe zie ik eruit? Ik heb zwart haar, uh, een beetje grijs. Ik ben al 50, uh, Heel klein snorretje, het is niet twee meter. <lacht> <lacht> een klein Geen pasje ook? <lacht> nee, nee, echt niet. En uh, ja, ik kleed mij... Uh, ik denk als je mij zou gaan beoordelen op mijn kleding... ...dat je dan... dan uh, van mij iedere keer wel een verkeerd of een ander beeld zou krijgen. Waarom? Ja. Omdat ik steeds uh, wisselend gekleed ben. De ene keer kan ik een, een, een, een colbert met dasje aan hebben. De andere keer kan ik een joggingpakken hebben. De andere keer kan ik er als een zwerver uitzien. de andere keer uh, zie ik er casual uit. Dus ik heb iedere keer hoe ik me voel. En, precies, mij. daar hangt als... het bij samen dan. Hoe jij je voelt op dat moment? Ja, precies. Dus ik heb daar ja. gewoon niet echt... Uh, dat ik ze zeg van, ik, wil, ik leed mij om, om, om er zo uit te zien. Ik, ik leed me zoals ik me voel, zeg maar. Ja, en, dus dat is verschil ja. niet wie je bent, maar wel hoe je bent op dat moment. Hoe ik me voel op dat. Ja, moment, hoe je voelt. Maar, ja. ja. want in principe heb ik, ik, heb, ik, ik ben al voor uitgemaakt voor legercommandant. Uh, iemand zag in mij een legercommandant, de ander zag voor mij, bij mij weer een, een, een wat, wat zei hij ook, geloof ik? Uh, een, een, een, een, een, oh ja, veiliger zag iemand weer nee. in mij, en de andere keer zag. Oh, ik had, in mijn jonge jaren had ik ook iets wat ondeugends gedaan. Toen zat ik uh, twee maanden in de gevangenis. Maar dat was dus ook een leuk verhaal. Dus dat ik ergens uh, tussen uh, bewaarkend personeel, zeg maar, stond ik ook ergens uh -huh. tussen. Toen dacht ik dus dat je erbij hoorde? Nee, ja precies. Nou, het, nou hebben mensen die uh, moesten dingen afleveren daar. En toen moest daar gewoon getekend worden. Weet je aan wie die man rechtstreeks liep? Nou? Naar mij toe. Echt waar? Op, op of ik even voor de spullen wilde tekenen. <laughs> ja, ik heb echt gelogen die hele avond. Geweldig. Nou. Ik denk, wauw, kan dat nou? wel? Maar ik heb dus uh, in principe, uh, uh, zeg ik altijd... Mijn, mijn motto is altijd, uh, don't, uh, don't judge the book by its cover. Ja. Zo, zo, zo sta ik in het leven, zeg maar. Ik uh, probeer altijd met de auto hier te kijken naar mensen. En niet en, te uh, oordelen nee, over nee. hoe iemand eruit ziet. Maar ik vind het wel leuk, want je zegt het is dus wel hoe jij je voelt. Dus wel degelijk zegt je kleding iets over je bui in ieder geval van dat moment. Dus je kleding geeft wel iets extra's. Ja, nou ja, ja, ja, ja, ik denk wel. Als ik me heel, uh, zeg maar... Uh, ja, ik, ik kwam in ieder geval, als ik het zo uh, moet zeggen, een beetje ja, gezag. Het over, uh, ja. als ik het van de andere mensen moet, uh, moet hebben, zeg maar. Nou Henk, Wat? ik neem het even over nu het gezag. Ik ga er een eind aan breien. Want het is o, okay. bijna twee ja, uur. Oké, af heb fijn Een uh, nou, <laughs> fijne avond Goeie Goeienacht, hè? En uh, bedankt. Oké, okay, ik ga snel het uh, voicemail inspreken voor uh, Helco vanmorgen. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hallo welkom met Ghislaine. Bij jou is de gast Mijntje Lucraat-Rovers. Ze is hoogleraar Corporate Governance van Nijrode. Dan nou weet ze alles van commissariaten en toezicht houden. En mijn vraag is, bij wie houdt zij zelf nou een oogje in het cel? Ik wens jullie een hele goede nacht. Wens ik u thuis, uiteraard ook zometeen met Wakker Nederland. Casper Meijer en Erik Nusselder die helpen u de nacht door op een zeer aangename manier. Geen idee wat ze aan hebben, want ik zie ze nog niet. Maar misschien dat ze het zometeen zelf gaan beschrijven. En wat het over ze zegt, daar mag u dan zelf over oordelen. Ik wens u een hele fijne nacht en graag tot de volgende keer. Dag.